Dit is Scholse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En vanavond hebben we drie gasten. Namelijk Piet Nijholt, Cas Vroom en Louis Redeley. We gaan met hen praten over Market Garden, 70 jaar geleden. Tussen 17 en 25 september speelt zich dat af. Daar zitten we dus middenin. We lezen er heel veel over, we zien er veel over op de televisie. Maar we kunnen er ook ...over praten met, met mensen die het uh, nog hebben meegemaakt. We hebben afgelopen vrijdag in de tertulia ...met open mond zitten luisteren naar het verhaal van Piet Nijholt. En het is niet gek dat we toen op het idee zijn gekomen... ...dat, dat we hem moesten uitnodigen voor deze Golse kringen... ...zodat het uh, door veel meer mensen beluisterd kan worden... ...het verhaal van, van Piet Nijholt, die uh, in de oorlog... Uh, bij de arbeidseinsatz uh, werkzaam is geweest. Daarna is ondergedoken. En uh, vanuit die onderduikperiode, dat verhaal hebben we eigenlijk uh, goed, goed uh, gehoord. Cas die uh, kan misschien wat meer over de Market Garden operatie vertellen. Over de achtergrond. Over de achtergrond daarvan. Uh, we hebben ook hem uh, beluisterd op Tertullia. Heeft een paar uh, heel interessante dingen verteld, wat, wat uh, dingen... Ontkent die we altijd voor, voor zeker menen te weten. Daar kom je waarschijnlijk ook over te spreken. Uh, Louis Redelé is eventjes een, een verrassingsgast. Uh, hoe kom jij daarbij vanavond? Uh, omdat ik hoorde dat er vanavond iets zou gebeuren, rond 7 uur. Ja. Kaspar Vroom. Ja. Maar ik dacht, dat is een, een lezing met lichtbeelden. Maar nou oh, oh. <laughs> ja. Ja. Ja. Toen werd ja. ik ja. naar de lokale omroep geleid. En ja, ik ben... Uh, ja, ik heb het geluk of het ongeluk gehad, hoe moet je het zeggen. Ik heb een stukje van mijn Garden meegemaakt. Live, althans, het Garden Idee. In Eindhoven. Dus het Eindhoven. de bevrijd van Eindhoven oh, ja. En uh, dat staat nog compleet op een netvlies. Nou goed, en ook uh, fijn dat... Ik heb dat er ook veel aan gedaan deze dagen. Dat dag. jij ook dat dan, uh, ook bent... Uh, we zullen ook, uh, zoals altijd, het rondje doen, wat was er nog meer in het nieuws, in Goerle. Uh, iedereen kan er aan meedoen, iedereen is uitgenodigd. Lucie, wil jij misschien beginnen? Ik wil wel beginnen. Ik heb twee nieuwtjes. Ik ben nog niet zo lang, ik ben net terug van vakantie. dus Ik, uh, uh, ik heb twee nieuwtjes. 28 september, de Meelhil, uh -huh. Daar, uh, ja, Ik vind het altijd een uh, uitstekend initiatief en... Uh, uh, dus dat is er weer een grote rommelmarkt bij het Mail College. En 4 en 5 oktober is ook een festiviteit, toch? Ik mis de festiviteit, de gebeurtenis in Goorlen, die uh, ieder jaar terugkomt. Dat is Rondje Kunst. Er hangen nu al foto's weer in de aula van het, uh, van de, van, van, van, van het centrum hier. En uh, ja, dat zijn mijn nieuwtjes, zeg maar. Uh, de rommelmarkt, de 20 rommelmarkt 20 september. 28 uh -huh. september. Ja, die is altijd groot. Ja, altijd groot. En je kunt nu komende week nog spullen inleveren. Ik kan nog spullen inleveren. Ja, dus, ja, ja, ja. Maar geen computers heb ik gelezen. Moest ik wel een beetje omlachen. <laughs> <laughs> geen computers. Nou, ik denk, ja ik ben er altijd... Ik ben ontzettende fan van de Milhiel Rommelmarkt. Mm -hmm. En inderdaad, heel veel techniek. En uh, dat, dat klopt. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dan op een gegeven moment overvoert. Trouwens, je gaat geen computer kopen op een Rommelmarkt. Uh, nou, nou, nou. Nee? Ondertijd, ja, nou ja. Zeker. In ieder geval, dat waren mijn nieuwtjes. Goed, dat waren jullie nieuwtjes. Piet, doe je mee? Ik doe mee, maar ik heb geen nieuwtjes. Geen nieuwtje? Ik blijf langs de kant. Nee. Oh, en Louis? Helemaal niet, maar ik kom uit berkel ja, dus. jij komt uit Berkel-Enschot, je hebt geen Gorensnevers En nee, nee, Kas? Nee. Ik heb iets wat niet uit Goorlijk komt, maar dat wel in verband staat met waar we het vanavond over hebben. Ik las afgelopen zaterdag in de NRC een stukje van Volker Jensma, met als titel, over Boegenwald is alles wel bekend mm -hmm. totdat je er zelf rondloopt. Ja. En dat is denk ik ook vandaag aan de orde. Uh, over die slagen, uh, acties, et cetera, in de Tweede Wereldoorlog... weten we in globale zin heel veel. Maar als je in het terrein zelf gaat kijken... en uh, je voorstelt hoe het met die polen daar gegaan is die op de verkeerde plek werden gedropt... Eh, hoe het met die Engelsen gegaan is die daar gezeten hebben... enzovoort, enzovoort, enzovoort... dan piep je wel anders, ben je dan nou geneigd echte denken. Ja, ja, juist, ja. Dus uh, het is onuitputtelijk wat er te weten valt... over wat er uh, zich destijds allemaal heeft afgespeeld. Het is onuitputtelijk en ik denk misschien een klein voetnootje vooraf... ook bij straks de verhalen die iedereen hoort... en die iedereen ook dit moment al tot zich krijgt... via de, ook de, de nationale media. Uh, militaire geschiedenis is een heel apart vak... Het is niet zo dat je een uiteindelijk verhaal kunt vertellen over wat er gebeurd is. Ja, de soldaat heeft een verhaal meegemaakt. Nou. De omwonende burger heeft een verhaal meegemaakt. De commandant heeft een verhaal meegemaakt. De tegenstander heeft een verhaal meegemaakt. En al die verhalen bij elkaar geven misschien een soort van overzicht. Maar als ik tegen een ander gevochten heb... is het helemaal niet zeker dat die ander hetzelfde gezien heeft als ik. Nee. Mm -hmm. juist, juist, dat is een uh, opmerking naar aanleiding van over Boegenwald. Ja, Goed, uh, eens kijken. Mijn nieuwtje. Ja, ik ben uh, afgelopen zondag op uh, Plas de Frères geweest. Voor wie dat niet weet, dat is uh, de tuin van het uh, Jan van Mezouw. Dat was ook weer uh, allergenoegelijkst. Daar uh, viel uh, veel uh, te genieten. Uh, Hans Eichholt, die hier wel bekend is, die, uh, die blijkt prachtig te kunnen zingen. Ja? Ja, die, die zingt heel mooi. Hele gevoelige liedjes. Um, er was ook een, uh, een soort installatie. Dat was een uh, grote zwarte doos met een trapje, je kon er overheen kijken. Daarvoor was een stukje grasveld afgeperkt met allerlei verbodsborden. Um, en als je in die zwarte doos keek, dan, dan waren daar twee uh, nagenoeg geheel ontklede uh, mensen bezig, een man en een vrouw, de tuin in te richten met uh, tuinkabouters en met plastic bloemen. En ze waren voortdurend met elkaar in, in gesprek, uh, op dit bekakte schattoon. Uh, schat zou je niet dit en schat zou je niet dat. Uh, en uh, ze waren dus uh, hun tuin aan het inrichten. Uh, en ze hadden voortdurend een doorlopend commentaar op uh, hoe vervelend het toch weer is, dat er weer zo'n blaadje valt. En, en, uh, oh, ja. dat, dat, <laughs> ja, dat was prachtig, prachtig. Ja, ja. ja, ik heb, uh, ik heb echt uh, genoten. En, en uh, ja, dat wou ik eventjes kwijt. Place de Freire. Elk jaar beter. Ja, ook zo'n activiteit die moet gewoon blijven. De Rommelmarkt, de Rondje Kunst, ja. de Frère, de, de, de midzomernacht mid hier in Goorlen. Het, wordt echt, het is echt leuk. Ja. Ja. Overigens ook een optreden van, wil ik ook niet onvermeld laten: van uh, een theatergroep van, van Fontys. Kinderen van 8 van tot 10. Uh, Zo'n zo groepje kinderen die in één dag een stuk oefenen en daar toch iets neerzetten waarvan je zegt: Hoe well, is het toch mogelijk dat ze het net klaar krijgen? Geweldig. Ja, ja. Ja. Nou goed, uh, wij gaan uh, snel naar uh, Market Garden. Um, misschien uh, is het uh, niet slecht als als uh, Kas uh, hier de aftrap heeft. Um, jij uh, hebt een. Uh, uh, een militair historicus uh, beluisterd onlangs, een kolonel buitendienst. die uh, voor, voor jou ook vrij nieuw licht wierp op uh, wat daar nou, gebeurde. Hij bevestigde wat, laten we zeggen, in onze kringen wel wordt gedacht, laat het zo zeggen. Uh, die militair historicus was uh, de kolonel van Den Aker. die ik toevallig ken uit mijn verleden bij de KMA. En uh, uh, die stelde zich zelfs de vraag, als militair ook: van waarom is dat nou eigenlijk mislukt? als je dat al zo mag zeggen, want sommigen zeggen dat het nog best gelukt is. En natuurlijk, vanuit bepaalde perspectieven, is het ook wel een beetje gelukt. Maar de bedoeling van die actie Market Garden... Uh, om een speerpunt te maken om, laten we zeggen, over de Rijn te kunnen trekken... en van de andere kant uit, vanuit Noorden uit, uh, het roeigebied te kunnen aanpakken... en tegelijkertijd het westen van Nederland af te snijden van de Duitse lijnen... waardoor ook de V1's en de V2's niet meer zouden kunnen worden afgevuurd... die is falikant mislukt, want iedere goede verstaande weet... dat wij nog een hongerwinter daarna hebben gehad. Ja. Nou, uh, dan is de interessante vraag, waarom is dat nou niet gelukt... En daar zijn denk ik een aantal factoren. Ik denk, ik denk aan vier factoren als je mij toestaat. Vier, maar liefst. Ja, ja ik ja. zal ze kort, kort eventjes neerzetten. De eerste plaats, daar komen we langzamerhand steeds meer achter. Dat was natuurlijk in 1945, 1946, 1947, was dat niet of nauwelijks bekend. De ongelooflijke rivaliteit tussen Eisenhower en uh, Montgomery. Amerikaan tegenover de Engelsman. En ook daarbij kun je voetnoot plaatsen. Vandaag de, de dag is het ondenkbaar dat er militaire acties... Vanuit het Westen in de wereld worden uitgevoerd. waarbij de Amerikanen niet het voortouw nemen. Het komt eens een keertje voor, maar dan gaat het ook niet altijd even goed. Uh, in die dagen had Engeland het voortouw, althans het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. en speelden in zekere zin de Amerikanen de bijrol. In zekere zin. Ze hadden natuurlijk logistiek gezien, daar kom ik nog op terug. Uh, een ongelofelijke voorsprong op de rest. Maar uh, laat zeggen, Churchill was toch de knaap die het allemaal deed. Hè? Oh. Nou. En dan zie je dat daar die wrijving begint te ontstaan en je zou zelfs durven kunnen zeggen uh, dat in het laatste winter van de oorlog uh, de, de bouwstenen worden gelegd voor een Amerikaanse preponderantie zou je kunnen zeggen in militaire kwesties vanuit het westen gezien. Nou, dat is één. Uh, en omdat die twee mensen elkaar niet zo mogen... gaan dus als de één dit wil en de ander wil wat anders. En dat was hier. Uh, Eisenhower wilde of een breed front die du du Duitsers terugdrukken. Uh, Montgomery zei nee. Dat is een klassiek voorbeeld uit de strategie. Ik wil het met een puntaanval doen. Maar dan kun je heel veel kracht opzetten. En dan duw je ze alle kanten terzijde. Nou, dat is een prachtige discussie. Maar dat vergt nogal wat. En er zijn twee verschillende opvattingen. Twee verschillende activiteiten ook. Die als je de één doet... ...niet tegelijk de andere kunt doen. En dat is gebleken, het is dus fout gegaan. Het tweede is natuurlijk de verrassing. Als je mensen uit de lucht laat vallen... Uh, ...moet dat een verrassing zijn. En het moment dat soldaten uit de lucht... ...aan een parachute neerkomen... ...en er maar een paar mensen in het veld liggen... ...die dat zien gebeuren en uh, ofwel overmeesterd worden... ...ofwel zo verbaasd zijn... ...dat ze er niks meer doen. Huh? Een paar vijlandelijke soldaten in dit geval. Dan heb je het voordeel van de verrassing aan je, aan je kant. Maar als je het zodanig hebt gepland... ...dat in drie dagen de op nou, het is het zeggen. De nachtshop moet plaatsvinden. Ja, dus de, de, de voorbereiding, bevoorrading van al die mensen. Als dat in drie dagen moet gebeuren en het is ondertussen 72 uur verder, dan zitten al die vijanden zitten denk, ah, dan komen ze weer. Ja, komen we, dus. we liggen klaar, hè? En dat gebeurde dus ook. Dus ook niet handig. Dat uh, zijn Ze hebben natuurlijk ook tegelijkertijd hele slechte verbindingsmiddelen gehad. Ook daar had die kolonel een schitterend verhaal over. Zei, heb je enig idee hoe de verbindingsmiddelen, radio's en zo, in die dagen eruit zagen? Wij pakken ons telefoontje en we gaan bellen. Dat waren dingen, met lampen erin. Mm -hmm. nou, als dat op de grond valt, ja, nou, mag je niet doen natuurlijk. Gaat als het, lamp kapot, dan gaat de, de lamp kapot en doet hij het niet. Nou, ja. dan, hè? nou verder hadden ze weliswaar enigszins... Betrouwbare inlichtingen over het feit dat er twee panzerdivisies achter Arnhem in de bossen lagen. Maar die hebben ze genegeerd. Dus ja, wat moet je dan? Hè? Dus dan zeg je ook dat, op het terrein van inlichting was het niet voor elkaar. Dat is een tweede punt dus. Een punt van, van uh, de verrassing was natuurlijk helemaal uh, weg eigenlijk. Een derde punt is natuurlijk de logistiek. Uh, de, de logistiek betekent dus in dit geval van hoe zorg je ervoor dat aan de punt van die aanval, lees rond de brug bij Arnhem, mm -hmm. zo snel mogelijk zoveel mogelijk spullen komen. Mm -hmm. nou, door de lucht ging dat kennelijk niet, want dat hebben ze drie dagen over moeten doen. Nou, dat is veel te lang, dat duurt gewoon veel te lang. Uh, ik hoorde de kolonel vertellen dat er in totaal 30.000 voertuigen op dat weggetje van Eindhoven naar Arnhem moesten. Ja. Als je die vandaag de dag achter elkaar zet. Dan heb je al een file waar de ANWB hele verhalen van vertelt. Mm -hmm. ja, dus het was een beetje raar eigenlijk. Uh, en dan moesten allemaal door één corridor. En die corridor hebben de Duitsers dan ook twee keer doorgeknipt. Oh ja. En dan was het paniek. Want dan liep de boel niet meer door. Hè? Mm -hmm. ja. Hadden en je ze dat niet kunnen... Ja, ik ben een leek en ik ben van ver naar de oorlog. Maar hadden ze dat, dat zelf niet kunnen bedenken. Want als je zoveel voertuigen in zo'n ja. smalle weg ja. dat ja. dat... Ja. ...per ja, definitie problemen Er, was, er, er was maar één weg, er waren ja. geen meerdere wegen. Er waren er niet meer, en maar ik, ik kom op mijn laatste punt zo meteen nog oh, terug... Nee. ...en daar had, heeft dit mee te maken. Eén uh, ding, ja, dat, hoort, dat hoort eigenlijk bij het laatste punt ook. Uh, er is systematisch sprake geweest, zeker in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog... ...van een onderschatting van het Duitse vermogen om oorlog te voeren... Om uh, uh, aanvallen te plegen, <kijkt> om zich weer te, te, zich te, pro, te produceren, wapens te produceren voor, uh, de, voor de aanval. Het is weinig mensen bekend dat de laatste winter van de oorlog, 1944-1945, dus, de productiecijfers in Duitsland het hoogste niveau bereiken. Ja. Dus dan denk je: hoe kan dat nou? Want die hebben toch wel plat gebombardeerd. Hoezo? Dat werkte gewoon niet, dat die dingen zaten onder de grond. En dat ging rustig voort. Hè? Dus, en vervolgens ook, Duitsers zijn verdomd goede ingenieurs, de, de kracht van hun wapens. De Tiger-tank van de Duitsers was veruit beter dan de Amerikaanse tank. Die schoot hem zo van de straat af. En eh, als ze daar een steltje van hadden, en hadden ze zich ook maar geconcentreerd op naar, zeg maar, massaproductie van enkele zeer goede wapens. Dan hadden, ze, hadden we er met z'n allen nog een behoorlijke dobber aan gehad. Nou goed, dat hangt samen denk ik met een volstrekte dus onderschatting van het vermogen aan de Duitse kant om, dat, mm -hmm. uh, om zich te organiseren. Uh, uh, dat had iets te maken met iets van wij doen dat wel eventjes, terwijl de Duitsers professionele soldaten waren. En dat kun je zelfs, ik zeg dat heel zachtjes... anders worden de mensen boos... van de mensen van de Waffen-SS nog wel zeggen. Dat waren professionele soldaten. Die wisten hoe je dit soort spelletjes moet spelen. En dat waren de mag. Amerikanen niet. Ja. Dat waren mensen die eigenlijk voor hun nummer waren opgekomen. En die wel natuurlijk de juiste... juist wat heet... die de, de, de, een hele sterke motivatie hadden... om Europa te bevrijden... waar ja. hun families vandaan kwamen, et cetera. Maar het waren geen professionele soldaten. Nee, de Engelsen? Engelsen Meer. Ja. Meer. En uh, daar kom je op iets wat ik ook met die kolonel heb zitten bepraten, waar wij zeg maar, in de kringen die zich met dit soort vraagstukken bezighouden uh, wel vaker over spreken. Uh, als je je de volgende vraag stelt: uh, Er zijn twee soorten tactiek. Er is een tactiek die heet, het, op zijn Duitse, dat is jammer genoeg een Duits woord, dat heet afdraagstactiek. En de andere is beveelstactiek. De eerste zegt voor zichzelf dus een opdracht. En je moet zelf maar zien hoe je dat doet. En beveel is, want ik zeg precies wat jij allemaal moet gaan doen. En dan is de volgende voor de hand liggende vraag vraag. Wie van de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog deed het één. En welke van de soorten? En zo de soort deed het ander. Ja, dat was de verrassing, Vrijdag. Dat wist niemand. Nee. Iedereen had het fout. I iedereen is geneigd te zeggen, de Duitsers. Ja, beveel is bevel. Ja. Ja. En dan zeg je ja. goed Nederlands, kwot non. Dat is niet het geval. Oh. Vandaag de dag nog hebben de Amerikanen ernstig last van hun bevelstactiek verleden. En de Duitsers hebben vanaf ongeveer 1890 met von Moltke en nog een paar andere jongens in hun officiersopleiding gepompt, gepompt, gepompt. Je krijgt een opdracht, jij kijkt hoe die opdracht eruit ziet. Je denkt van wat je nu op dit moment in dit veld, in deze omstandigheden kunt doen en je verzint het. De verantwoordelijkheid lag dus veel lager in de organisatie. En dat betekende dat dus als er iets was dat, dat zeg maar de openste of wat ook, die kon zelf nadenken. Mm -hmm. En die waren er ook in getraind. En een Amerikaan, ik, ik zei dat toen we hier naar binnen liepen nog, een Amerikaan moest precies volgens plan werken. Zoals dat ooit bij de brug bij Remagen gebeurde, waar een klein clubje, een peloton met een luitenant ziet dat er nog een brug over de Rijn ligt. Die pakt die brug wat zou je anders doen. En kregen naar de hand op in donder van headquarters, want dat stond niet in het plan. Mm -hmm. Die brug had gebombardeerd moeten worden. En ze hebben op het allerlaatste moment kunnen tegenhouden dat die gebombardeerd was, want dat stond in het plan. Ja, mm -hmm. Dan denk je ook, waar ben nou. je mee bezig? Ja, ja. Maar goed, de, uh, het is dus een wezenlijk punt dat aan de kant van de geallieerden, en niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld bij uh, het Ardennen-offensief, uh, dat ze er niet in staat waren te veronderstellen dat die, dat die Duitsers nog over Ongelooflijke capaciteiten beschikten. Hadden ze geen Oostgrondoorlog moeten voeren, dan hadden we hier waarschijnlijk nog steeds luister gesproken. Zeg ik met enige nadruk. De Oostgrond heeft ons, uh, Stalingrad en dergelijke, heeft ons natuurlijk geweldig geholpen. Ze zijn stom geweest om aan twee kanten te gaan. Verrichten. Ja, dat is, dat is niet handig. Ja, ja. Dat ja. weten we. Ja, ja. Dus kortom no, Als je, het dat, samenvat, ja. als je het samenvat zeg je jongens het is gewoon het is het is, het is, het is helemaal fout gelopen. Ja, ja. En het is een beetje eigen eigen schuld dikke bult. Ja, uh, en wel het ernstigste gevolgen? Misschien nog een paar dingen ja. aan toevoegen. Ja, ja jij wilt er iets aan toevoegen? Ja, dat was dus die vete die Kasper al noemt. Dus eh uh, Eisenhower die eigenlijk heel rustig en gematigd en diplomatiek was een Montgomery was een opgeronde standje. Die uh, ook vanuit Amerika enorm bekritiseerd werd dat hij in het, uh, of, uh, niet in het offensief ging in Normandië. Dat kon hij ook niet. Dat de Engelsen waren van huis uit. Die voerden natuurlijk veel lange oorlog. En Montgomery was ontzettend bevreesd voor mensenlevens. Maar hij had ook perfecte artillerie. Dus als het wat te schieten valt, dan uh, was Montgomery eerder op lood de lucht in dan mensen laten uh, doodschieten. Dus hij was traag. Maar wou zich revancheren en laten zien, ik, ik kan wat. En had hij had een, een, alle soorten plannen gemaakt, wat hij nou had voorgelegd. Dan kreeg je 10 september, de, dus een week daarvoor, de definitieve toestemming. Toen heeft hij er nog aan zitten veranderen met allemaal foto's die werden gemaakt. En waarin hij dus zijn plannen wou veranderen. Er zijn natuurlijk een paar kardinale fouten gemaakt. Er moesten 10 tot 11 bruggen veroverd worden. Dan hadden ze dus per brug hadden ze dus moeten droppen aan twee kanten, hebben ze niet gedaan. Ze hebben dus inderdaad op vier landingsterreinen gegooid. Dat waren namelijk de commandanten van de parachutistiedivisie. Ze hebben, willen niet verslipperd gegooid worden, want dan hebben we geen kracht bij elkaar. We hebben toch al genoeg verliezen in het zicht, denken wij. Dat is achteraf nog wel meegevallen. Maar in ieder geval, uh, de tijd voor de voorbereiding in een week kun je geen militaire operatie voorbereiden. Tot al dit daar is toe. Caspar zei al over de lange bevoorrading. Uh, daar is ook sprake geweest... bijvoorbeeld er is per ongeluk... of daar, er is altijd per ongeluk... een glider neergeschoten met documenten... waar het complete luchtlandingsplan in stond. Dat is bij generaal Student terechtgekomen... in Vught. Uh, die kon het met een, pas met een week... vertragingen bij model bereiken... in uh, de commandant van de Heerensgroepen B. Dus die plannen waren compleet bekend. Dus toen die polen werden afgelopen bij Driel... De Duitsers wisten precies op tuin en hoe laat die Polen zouden komen. Nou, die stonden daar die Polen af te slachten op een oh, beestachtige manier. Ja. Daar was er totaal geen verrassing bij in. Ja. Wat Casper zei, ja, ze hebben het in drie of vier shifts alles moeten aanvoeren. Er waren maar, dacht ik uit hoofd gezegd, uh, uh, 500 bladers beschikbaar, 1000 trans of 1500 transporttoestellen. En daarin moesten dus 35.000 man vanuit Engeland door de lucht met hun materiaal worden aangevoerd... Dat kan natuurlijk niet. Ja, dus dat hij, de, de luchtlandingen gingen door, bijvoorbeeld in Eindhoven gingen nog luchtlandingen door, per gliders, terwijl, terwijl uh, de Engels al een, een, uh, in Nijmegen zaten. Bijvoorbeeld, uh, dat was het grote probleem, de eerste para's, mist in Engeland, waar ze lang veel last hebben, ze konden niet opstijgen met de boel. De, de, de gliderpiloten, konden hun trekvliegtuig Dakotas niet eens zien. Dan zijn er zijn bijvoorbeeld uh, verder veel Duitse luchthaven geschud, dat niet geraakt was. Door die bombardementen en waardoor dus enorm veel Dakotas met glijders zijn afgeschoten. Dus wat, wat er de tweede dag of de derde dag is bereikt is catastrofaal geweest. Ik geloof dat de helft van de toestellen niet aangekomen is. Uh, ja, er misten dus troepen, er miste geschut, alles was incompleet. De pech natuurlijk, dat die brug bij Zon in de lucht geschoten werd. Dat was natuurlijk een groot ding. De afsnijdingen door de corridor het flegmatieke, laconieke optreden van Engelsen... die de eerste dag al 24 uur op het schema achterlaat. Die hadden in Eindhoven moeten zijn, de 17, en die stonden in Valkenswerth. Daarna zijn ze nog een halve dag opgehouden in Aals... door wat geschud, wat aan de rand van Aals stond. Die heb ik zelf nog gezien, die kanonnen een stuk of vier stonden er. En uh, ja, dus, er was geen verbinding tussen Amerikanen en Engelsen. Wel vanuit via de normale telefoonlijnen... Maar de Amerikanen bijvoorbeeld die, die hebben geniet het commando gehad. ruk nou eens op neig, om die artillerie van achteraan te vallen in Eindhoven. Nee, de Engelsen zaten er wacht, Engelsen hadden, en de Amerikanen zaten we kun niks. Dus het grote verschil in, of laten we zeggen, de naam met traagheid van het oprukken van het 30ste Legerkorps. Ja. Uh, jij hebt dat gezien in Eindhoven? Ja, ik heb er even mee meegemaakt. Hoe oud was jij dat toen? 13. 13, ja. En uh, kun je daar nog een beetje van beschrijven? Hoe ja, zag ja, dat ja, eruit? Ja, ja, ja, ja, precies. Wij, uh, de zeventien, was één dag met grote luchtaanvallen tot en met. En smiddags hoorden wij, dat uh, Dat hoorde ik van de, van de tuinman van de familie Philips, waar wij in de kelder zaten. Die was op dak geklommen om te kijken hoe het er allemaal uit was. Het was een mistige dag. Sommigens was het mooi weer, smiddags, middags mistig. En toen zag hij allemaal parachutes hangen boven zonder. Kon hij vanuit Eindhoven zien. Toen zei, kom maar parachutisten. Ja, nou ja, nou is het zover. En uh, het was een hele onrustige dag met veel bombardementen, en, uh, een behoorlijk op de IJzerman, een meter of vijfhonderd van mijn huis af. Ik dacht dat ons huis in elkaar zou starten, dat gebeurde dus niet gelukkig. En uh, de dag daarop, toen kregen we om, uh, mijn moeder zei altijd eerst warm eten, want uh, als je dood gaat eten, is het warm gegeten. Het mm. is dus tussen de middag en... Uh, toen kwam ik aan een vrienden van mijn vader, vader hou maar op met eten, Amerikanen zijn een hol gelopen en toen zag ik daarna het eerste parachutistrijd over binnen sjouwen bij het station. En, want er zat, er zat er een op een motorfietsje, zo'n klein eh, autopetje, en ik zat de jeeps, Dat was makkelijker gezicht, hè. de jeep had die ruit omlaag en daar zaten ja. vol Amerikanen. Mm. En toen we weer naar huis gingen, een, twee, drie uur toen zat er een heel peloton in, in de schuurtje op ons, op, ons op, op het terrein van mijn ouders. Ja. En uh, die hadden een mitrieursnest uh, ingezet om twee bruggen te bewaken. En ja, dus dan uh, werd onmiddellijk de hele biervoorraad van mijn vader die werd, uh, uit de kelders gehaald, wat hij nog had. Champagne, geloof ik. En al, al, mijn moeder zei tegen iedereen die met vries uit: ga maar een bad bij mij. Althans, in ons bad, dus het was een geweldige bendehuis, ja. maar grootfeesten, weet ik wel, dat weet ik wel. Wat, wat denk je dan als 13-jarige? Kun je aan, aan grotere mensen vragen wat er aan de hand is? Wat, je weet natuurlijk niet dat er een operatie Market Garden bezig nee, is. Nee, nee, nee, nee. Wij, wij vondden de oorlog wel, dat wisten we wel. We wisten dat de als ze bij een neerpeld lagen. En, uh, maar ja, hoe ze zouden oprukken wisten we niet. Nee. We wisten, niks. alleen die zondag... De, de, de 17e was een geweldige, veel luchtoperaties en bombardementen en, en gedoe in de lucht. En toen die parasitisten geland waren, dacht ik, ja, nou, nou, nou gebeurt het. Dus je wist wel wat er aan de hand was, want je, je volgt dat wel, dat is natuurlijk als jongen van. De bevrijding van Eindhoven zagen ze in oktober, hè? of niet? Nee, nee, 18, de officiële bevrijding is 18 september. 18 september? 18 september, ja. Ze zijn van het noorden binnengekomen, de Amerikaanse parasitisten, hebben dat toch behoorlijk moeten vechten, twee vlakschutten kapot moeten maken. En ze waren rond 1 uur in het centrum van Eindhoven. Mm -hmm. ja, dat is niet uh, teruggenomen, het is uh, bevrijd gebleven. Dat is bevrijd gebleven, ja. We hebben toen wel, dat moet ik erbij vertellen, de, de dag erop, de 19e, een afschuwelijk bombardement gehad op een totaal onbeschermde stad. Toen 85 Duitsers en. Uh, er zijn iets, ja de getallen verschillen maar ik dacht dat er iets van 240 doden waren in de stad, in burgers ja, welke stad was dat? Eindhoven, Eindhoven. Eindhoven. Ja, en dat was eigenlijk, als ik het goed vond nadat eigenlijk de Amerikanen al in Eindhoven waren, de Engelsen de ook de werden de toch een dag later gebombardeerd de ja men, dat was geen lucht ja, de Duitsers was strategisch aanval want ze hebben continu die corridor willen ja, ze zijn begonnen okay. met lucht op Eindhoven. Ze hebben geprobeerd ook met een SS-divisie, of de, ja, de, de 107e divisie was dat. Ik, ik weet niet of het SS was, maar in ieder geval om daar binnen te komen, he, ja. dat is mislukt. Maar ze hebben dus wel die bruggen bij Son aan aangevallen, en die dinsdag. En toen is er na de hand, nou, tot eind van Market Garden, de ene aanval op de andere, op die corridor geweest. Soms twee dagen afgesneden. Bijvoorbeeld die boten, die, die, die, die Amerikanen woonden overzetten bij. Uh, bij, bij de Waal, die zijn twee dagen te laat die konden niet door die, door die, door die, door die nee. corridor heen. Mm -hmm. Dus de hele bevoorrading, het liep was, was... aan alle kanten, liep het maar mis, zoals het maar mis kon gaan. Mm -hmm. en wat, wat voelt een jochie, dat moet je tegenwoordig vragen, uh, euforisch, bang, uh, dun door de broek, wat, wat, hoe reageer je dan als... Uh... Nou, als een bombardier, dan deed het wel in de broek, ja. ja, ja. En, uh, nou, en dan ik dan heb dat met op Eindhoven, toen was ik... Uh, ze we moeten nog even de luiken van het huis dicht, want wij gaan we naar de overkant, naar het huis van de laak van Philips. En toen lag ik alleen op het plein en het was het hele vermenieuw zoek. Iedereen was weg en het, het, het, ik zou de hele stad branden. Dat staat het volk afschuwelijker. Ja, ja. En ik had nog een helm om mijn hoofd. En ik denk, dat had ik niet moeten doen. Ik denk, ze loopt de militairen, die schieten wel stukken. Dat was <laughs> het, dat ik ook. Ja, maar goed, ja, ja, ja. wij waren toen. Nee, wij, le wij leefden die oorlog echt intensief voor. Dus je wist ja. er alles van. Ja, niet hoe, hoe het allemaal precies in detail ging, maar uh, wat er gebeurde. Maar je had er geen voorstellingsvermogen van. Maar nee, het lijkt ja. me wel angstig, Ik bedoel, uh, je dat nog. soort gevechten en bombardementen, ja, ja, ja. je zit tussen. en. Ja. Wat als kan je, je doen? was je weer gauw kwijt, want dan zag je weer volop Engelse troepen voorbij okay. komen. En toen wij geëvacueerd waren in uh, Valkensweg, dan stond dus je de hele dag bij, bij die troepen. De, de, daar heb ik mijn Engels geleerd. En yes, no, je wist ik yes, no. no. Ja, dat was een net van mama dus En dan van het een kleine anekdote die niet met Market Garden te maken nee. heeft. Nee. Nee. Maar mag dat? Ja, vertel. Ja, bij het begin van de eerste irak Eerste golfoorlog. Toen ja. hebben toch Engelsen met hun Harriers ja. de eerste aanvallen gedaan. En dat was alleen maar voor de goede beschouwers zichtbaar. Toen die piloten uit een vliegtuig kwamen, ja. zag je aan de achterkant van hun uniform, althans van hun, uh, hoe noem je dat, uh, die pakken die ze aan hebben, dat het daar tamelijk vochtig was. Als je een drukpak aan hebt, dan Gaat het in je broek en dan komt het hier langs eruit. Verdomd, het is waar. Ook gewoon in als soldaat. Als je voor het eerst in een situatie terechtkomt... waar je bij God niet weet wat er aan de hand is... dan doe je het dun in de broek. Dat kan ik me voorstellen. Dat is echt heel normaal. Ik ken ook de oorlogsverhalen... maar dan van boven de Moerdijk. Ik kom uit Rotterdam. En dan hoorde ik ook verhalen dat Duitsers net zo bang waren. als Het zijn mensen. Ja, het is... Ja, het is ongelooflijk. Uh, ik denk dat we dadelijk ook heel wat tijd nodig hebben voor het uh, ja. verhaal van Piet. Maar uh, dan is het uh, op dit moment denk ik goed om, uh, om een uh, pauze te hebben nee. en met muziek. Met muziek. En het muziekje heb ik dit keer niet uitgezocht. Uh, maar dat heeft uh, uh, Marike Middelkoop... Ja, het is iets totaal anders. Die heeft opgetreden bij Pluk Plenty. En Pluk Plenty, dat is zo'n uitspanning daar bij Nieuwkerk. Waarin uh, mensen... Ik ben er wel eens geweest. heb je een heel leuk terrasje. Daar kan je wat drinken, dan kan je eten. En er was ook een optreden van Marike Middelkoop. En die heeft een plaatje gemaakt. En uh, nou, er werd ons gevraagd om een stukje van dat plaatje af te draaien. En dat het liedje heet Ik doe niks... Ik doe niks ja. Misschien wel het veiligste ja. Ja. De kat wast zich Ik lees de krant Er staat nog een afwas Ik doe niks De badkamer is vies kijk het journaal, er zijn weer drie mailtjes, ik doe niks. Waar is mijn startknop, hoe kom ik omhoog? Ik had zoveel plannen, verloor ze uit het oog. Een nieuwe tv, die foto's inplakken, ik doe niks. Mijn dromen najagen, een fit en strak lijf. Meer aandacht voor vrienden, ik doe niks. Waar is mijn startknop? Hoe kom ik omhoog? Ik had zoveel plannen, verloor ze uit het oog. Een tijd voor jezelf, dat wilde je toch. Tijd voor nieuwe plannen. Dingen leren, inspiratie, actie doen. Aanpakken, nieuw, fijn. Presteer dan, ontplooi dan, doe dan. Ik doe niks Waar is mijn startknop? Hoe kom ik omhoog? Ik had zoveel plannen Verloor ze Goed, ja, we zijn ja, met Goldse Kringen we we bezig. Wij gaan uh, verder met uh, Piet Nijold. Louis Redelay is van 31, hij was 13 toen hij zich afspeelde in 44. Maar Piet is van 1923 en jij was 20. Was 17 jaar toen de oorlog begon. 17 jaar toen de oorlog begon, een paar jaar uh, ouder. Um, en... Ja, dat was een leeftijd waarop ze je bij de kraag pakten en je ja. voor de arbeidsinzats nodig hadden. Ja, iets, ja, iets later. Hè. Ja. Dat begon in 1942. Toen is mijn broer, die een jaar ouder is, die is toen al weggegaan. En een jaar later was ik aan de beurt. En hoe gaat dat? Je krijgt gewoon een, een oproep thuis dat je moet komen voor de keuring ergens. En dan word je gekeurd. En Dat is ook snel gebeurd. En daarna krijg je uh, reisspullen bij, ja, uh, uh, uh, yeah, uh, hoe heet het? Uh, een koffertje? Hmm? Een koffertje? Nee, um, de bonnen voor de, de trein. De, ja, ja. Oh ja. Uh, en waar je moet zijn. Mm -hmm. En uh, daar stap je allemaal in tegelijk. En je, wordt, je naam wordt afgevinkt dat je er bent. Bij die sessie waren niet alle kandidaten aanwezig. Oh. En waren dus toen al een, er net... waren er een paar verhinderd. Ja, daar heb ik geen zin in. Geen zin. Ja. En dan ga je in de trein en je ziet wel waar je terecht komt. Ik kwam terecht in Oldenburg. Mm -hmm. Dat was een doorgangskamp. Daar werden we naartoe gevoerd vanaf het station. En dat bleek een kamp te zijn met twee rijen prikkeldraad eromheen. En dat schrikt er wel een beetje af als je er binnenkomt. Ja. En een barak. En daar werd voedsel gegeven achter een ruikje. En dat was, ik herinner me nog, daar kreeg je uh, kaas, uh, Limburgse kaas. Dat was stinkkaas. Stinkkaas, ja. ja. Nou, dat wou je niet eten. oh, die is zo lekker. Ja. daar liep een paard rond. Zelfs die wilde dat niet eten. Niemand heeft dat gegeten. Onbekend. Maar als ik u mag onderbreken. Ja. U denkt dat u opgeroepen wordt om gekeurd te worden. Ja, ja. En na de keuring wordt u eigenlijk meteen op de trein gezet. Nee, nee, nee. Oh, nee, nee, op... dan, nee. Doet het, dan krijg je eerst nog een paar weken de tijd en dan ben je oh, weg. Okay. Zo gaat dat. Ja. Niet al te vlug. En uh, daar zijn we dan enkele dagen gebleven in die barakken. En er was daar een kantoor bij. Daar werd beslist waar je naartoe ging. Dus na een paar dagen zei je, Nou, jij gaat naar Willemshaven. En nog twee Nederlanders, ook Friese, gingen al tegelijkertijd. We kregen een kaartje dus. Een, en we stapten daar op het trein. En we kwamen in Willemshaven aan. En we zouden gaan werken bij de Stettische Sparkasse Willemshaven. En we werden inderdaad in Willemshaven ontvangen door een meneer namens de directie. heet hij ons hartelijk welkom. En die heeft ons wat ingewijd hoe het allemaal ging. En waar je naartoe moest, je moest naar de politie. De politie er weer. Je moest naar het Erneringsamt, je moest, kreeg je bonnen. En je moest naar je kosthuis, en dat was een Altenheim. Altenheim? Een Altenheim. Maar er was geen Alten. Nee. nee die waren allemaal weggevoerd. Oh. Maar hun meubeltjes stonden daar allemaal: hun kasten met lepels, vorken, messen, borden, alles. Dat stonden er Portretten hingen aan de wand, en daar werden wij ingekwartierd. Ik was eerst alleen, ik kreeg eerst een aparte kamer en een aparte slaapkamer. Dus dat was allemaal heel ziek. Ja. He? Ja. Later kwam er een collega bij. moesten we met z'n twee, tweeën delen. Maar dat was geen probleem als de ruimte zat. We moesten voor uh, zelf het eten koken. Er was een keuken beneden. Daar kon je eten koken. Maar daar waren we niet zo handig in. Dus dat moest je allemaal nog leren. Vandaar dat we nog wel eens gingen eten bij een knijpen. En dat was goedkoop en goed. En uh, toen werden we ingedeeld. Naar welk kantoor ga je? Uh, want er waren een heleboel bijkantoren. Ik ging naar Zwijgstellen 1. En dat was een gebouw waar alleen de onderste etage nog bestond. Daarboven was alles puinhoop. Als het regende, dan was het binnen ook nat. Dan liep je daar op, ja, op vlonders. Heel, heel raar, maar zo was het daar. Maar spaarkassen? Dat was een spaarkas. En dat, dat ging gewoon door? De mensen spaarden? en dat De mensen spaarden strik... en, ja, en die hadden daar een konto, dat, een kaart. Ja. En daar werd de hele boek op, de boekhouding op bijgehouden. Ja. Dat is helemaal heel simpel. En de, de normale beheerden die waren aan het vechten? Ja, dat denk ik wel. Daar hadden wij geen weet van. Want uh, je kreeg alleen het kasgeld binnen en het kasgeld uh, ja. en buiten. Maar dan. het duits... Hoe, hoe, kom, ja, je moet Duits praten. Duits. Ja, maar beheerste u Duits? Ja, nou, Ja, ik kom me behoorlijk nee, ja, ja. Duits maken. Ik kom een behoorlijk Duits maken. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat ging wel. Toen ik daar binnenkwam, eh, toen begroeten ze mij met Heil Hitler. En vooral de jongens, die klikten met de hakken tegen elkaar. Maar de oudere dames, meest dames, die waren heel vriendelijk. Die zorgden ook een beetje, het zat er ons een beetje te bemoederen. Want er waren twee dames die zonder dat ze het van elkaar wisten, wilden weten, kregen wel eens een boterhammetje. Want ja. nou, die wisten wel dat wij wat, wel wat meer rusten dan uh, de bodden toelieten. Je was toelieten. toen uh, inmiddels 18 jaar? Ik was uh, 20. Al toen 20. Ja ja. ja, ja. Hoe lang heeft u daar ja. gezeten? We hebben daar niet zo lang gezeten, een maand of vier. We hebben we dat dus. Uh, uh, de stad was ook bezienswaardigheid vanwege de kapotte toestand. Er was bijna geen huis meer normaal. Je zag daar van die grote kazerneachtige woningen, waar alleen het voorstuk en het achterstuk stond. En ertussenin hing een lange draad van de uh, afweer, hoe heet dat, uh, bliksemafweer. Ja. Daar hingen allemaal dakpannen aan. Zo. Want die staat dan met een ring vast dat was een heel oh, ja, mal ja. gezicht natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ja. Dat was in Hannover? Oh, nee, dat was in oh, oh, ja, We zijn alleen in Wilhelmshalen geweest. Ja. Um, uh, er was nogal eens wat luchtalarm. En uh, dan had je twee soorten alarm. Het vooralarm, dan moest je je wakker maken zeg maar. En het richtige alarm. Dan was het wel zo snel mogelijk de in, want er zaten geen kelders, maar torens. Die torens waren zes etages hoog ja. en er zat een muur omheen van zeg, nee ik denk al vier meter. Het was een gang waar je door moest. En dan had je een trap die rondom ging met allemaal kamers. Want die werden niet alleen snaksprong, overdag natuurlijk gebruikt. De eerste keer vond ik het wel heel erg beangstigend, moet ik zeggen. Die torens daar zaten geen ramen in uiteraard. Maar toch wel luchtverfrissing. Dat werd door een motor aangedreven. En op iedere etage was er een toermvuurder. Die wees aan iemand aan: dat als elektriciteit uitval, dan moest je zelf gaan draaien. aan zo Zo'n draaimolen voor de frisse lucht. Mm -hmm. En zo lang bleven de deuren gesloten, je kwam er niet meer uit. Uh, overdag was het heel erg druk. Want het personeel wat aan de straten werkte, wat in huizen werkte, wat overal op straat was, in de kantoor werkte, die kwamen allemaal naar die toren. Daar zaten al die ruimtes vol en ook de trappers zaten allemaal vol. Ja. Dat is gigantisch. Die toren was speciaal gebouwd om, om je te beschermen tegen luchtaanvallen. Ja. Ik zat vlakbij de Hitlertoor. Zo'n ja. Ja. Ja. twee torens naast elkaar. In een park, nooit weten. Twee parken. En je kon van tevoren weten wanneer die, wanneer die luchtalarm kwam, want wij zaten dan een uitgaande weg op kantoor en dan gingen dan de brandweer eruit. Als de brandweer de stad uitging, dan zei nou begint het. Mm -hmm. En dat was ook meestal zo. Als het luchtalarm nog steeds bezig was, als je het begon zeggen, ja. dan waren er Italianen die hadden de opdracht om een kunstmatige bist te veroorzaken. Ja. Geen uitzicht bestanden. En dat zag je dan ook. En dat kon je aan je keel ook merken. Want het was scherp. En als het te lang duurde en het ging uh, ja, condenseren zeggen, aan je kleren, dan kwam daar een gaatje. Mm -hmm. Dat is cool. ja. heel raar spul. Weet je wat voor stof dat was dan? Geen ja. idee, maar nee. dat was geen voort. Nee, was geen goed spul. Dus iedereen die was zo snel mogelijk naar binnen. Mm -hmm. ja, uh, wij zijn ook eens een keer naar een voetbalwedstrijd geweest kijken buiten de stad het was ook alarm en dan zag je in de verte de stad in een in een mistbank zak. Ja. Even later zag je de hele stad niet meer. Ja. Ja. En uh, die, die mist was bedoeld om, om vliegtuigen die opkwamen. Konvictuigen, ja. ja. Maar die, uh, die zagen daar niks en die uh, bombardeerden daar niet. En die gingen dan door. Die gingen dan door. Ja. ja. Maar uh, kenden ze het verschijnsel niet, want je zou denken, ja. nou waar mist is, daar, daar is wil je toren, iets ja, niet, daar uh, moet je iets aan ja, nou, ja. Dat gebeurde daar ook wel, want de werd veel kapot geworden. Ja. Wat wel opviel was dat de haven en het havengebied, daar was uh, niks kapot. Nee, verschil, ja, inderdaad. Die Duitsers zeiden ook wel, ze gaan alleen maar de graven van de mensen opvroegen. Er waren inderdaad wat graf, uh, graven waar de grafzerken uh, recht omhoog stonden. Ja. Maar ja, er waren natuurlijk grapjes. Maar de, ja, ze beschikten die dagen natuurlijk niet over alle detectiemiddelen... die we vandaag de nee, dag hebben. Dat is ook. Ja. Je, je moest ja. het op het oog doen. Ja. Letterlijk op het oog. Hè? Dus het was wat er niks mij was. bij het luchtalarm... s'nachts opviel was... dat als dat luchtalarm ging... werden we wakker. Dan kon je geen licht aan doen. Dus we hadden onze kleren op stoelen gehangen... zodat je er één keer in kon schieten. En dan snel... de trap naar beneden. En dan over de straat. En daar kwamen we al. Vrouwen met kinderwagens tegen keurig gekleed waren, ze hadden wel papilloten met haar. Ja. En die waren dan kant en klaar. Ja, ja. Het klinkt het allemaal zo... Bizarre. ...zo bizar. Ja, met het normale leven ja. probeerde ja. men ja, door te laten door. gaan. Ja. Ja. Betekende dat voor jou ook dat je... ...brieven naar huis kon schrijven of ja, ja. opbellen? Ja. ja, ja. Nou, bellen niet, maar... Nee, een brief naar huis. Maar bizarre, ja, ja. Ja. ja. Maar die werden vaak wel uh, gestreept Ah, ja. oh, dat werd gecensureerd. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, Je mocht geen geheime prijs geven. Nee. En je mocht een keer op bezoek, hè? Je mocht, ik kreeg een keer verlof. Je kreeg een keer een uh, gevaar in de oorloop, ja. Maar ja, dat bleek achteraf maar om een weekend te zijn. En toen ben ik, mocht achteraf zijn, eigenlijk zo stom geweest om het wel te doen. Maar um, ja, we kwamen s'nachts aan in de grens, grensleer. Daar stopte de trein, ging niet verder. Dus hebben we hebben de nacht doorgebracht in de trein. En we werden daar gecontroleerd door de Totenkopf-regiment... Hmm. Dat ja, waren helemaal geen vriendelijke jongens. Nee. Allemaal bomen. En, uh, je moest je koffer natuurlijk uit. En alles eruit. En, uh, dat is heel onaangenaam. En toen ben ik uh, thuisgekomen. En toen ben ik uh, wat langer gebleven dan ik eigenlijk mocht. En dat was ook een reden dat ik eigenlijk niet zo graag terug durfde te gaan. Toen was er een oom van mij. Die had de boerderij in Friesland. Die zei, je kunt wel bij mij komen werken. Ja. Dat heb ik in vijf minuten beslist. Ik doe het dan maar. Ja zeg, maar waarom zeg je ik ben zo dom geweest om ja. op dat verlof in te gaan? Ja, ik denk dat ik persoonlijk er beter af was geweest daar. Ja? Ja. Oh, die onderduikperiode die was erger insetie, ja. dan... Uh... Ja, vond ik wel, ja. Oh. ja. ja. Ik, kwam, uit, ik kwam in de isolatie terecht. Hè? Ja goed. Als onderduiker. Die oom die had een, uh, iemand op een boerderij in Friesland in het Waterland. Ja, die was heel ver van de, de bewoonde wereld af. Uh, je had een half uur nodig om daar te komen, niet langs wegen, want die waren er niet, gewoon doorlopend het land, halve wegen was er een kanaal, daar moest je met een bootje over, dit lag er dan als het goed was, er lagen twee bootjes, en dan moest je nog een kwartier lopen en dan kom je op het erf van een boer die naast het erf van mijn oom lag. Ja. Uh, de andere kant kon je ook uit, want de wereld is rond, maar dat was nog verder lopen Dat dan kwam je bij Lemmer terecht. Oh ja. Maar daar moest je ook met een bootje over, dus we zaten eigenlijk op een eiland. Mm -hmm. Dus je kon nog geen kant uit. Um, je kwam daar nergens, want je kon je natuurlijk niet vertonen, want in zo'n stadje als Sloten, uh, uh, Daar val je op en daar woonde een NS NSB'er, zei je, dus je moet je oppassen. Dus uh, we gingen ook nauwelijks naar de kerk. We kwamen wel eens bij de buren. Er was nog een boerderij verder, daar gingen we ook wel naartoe als de kapper kwam. Dan kwam een kapper, die kwam van tijd tot tijd, die hield dan zitting bij die boer in de stallen. En dan gingen we allemaal naartoe en dat was allemaal gezellig. Maar ja, dat was maar, dat toch ook wel dat je elkaar moest vertrouwen. Ik bedoel, die ja. kapper, die kan ook. Uh... Ja, dan neem ik aan dat het allemaal ja. vertrouwde mensen zijn. Ja, ja. Ja, toch, op. hoe lang heb je daar gezeten bij die boer? Bijna, ja, bijna twee jaar. Bijna twee jaar. Bijna twee jaar, ja. Oh, dat is lang, hè? Dat is heel lang. Ja. Dus twee jaar heeft u zich moeten verstoppen. Ja. En in die tijd heb je gedacht, zat ik nog maar in Willemshaven? Ik heb toen wel eens gedacht, ja. ja want ik, ja, je had geen sociale contacten, niks, nee. helemaal niks. Hè? En ook nee. de angst dat ze u eventueel zouden vinden? Ja, waren want de, de, de verhalen over Amersfoort waren daar ook bekend. Ja. En dat was niet leuk. Nee. Uh, en, uh, ja. Dus uh, ik had ook een schuilplaats, en die heb ik ook wel eens geprobeerd, maar dat was ook niet zo'n succes. Want er was tussen de muur van de boerderij en de, de, de, de hooi, daar moest je naar beneden laten zakken, dat was de ruimte. Maar ja, door die stof mooi je te proesten. Van, heb ik gehouden. Uh, ja. ja, dat is ook niet zo. Nee. Is succes. Dus als wij, wij woonden aan een meer. Als we in de verte een boot zagen aankomen, nou, wat we zeiden, die weten we niet, die kennen we niet. Dan waren we weg. Mm -hmm. Dan was ik dacht weg. Ja. Dan bleef ik binnen. Mm -hmm. ja. Ja, dat was, dat en kon was, je was, je nog een beetje nuttig maken tijdens die. die ja, twee ik moet daar natuurlijk wel werk doen. Ik werk, werken. Werken. Gewoon werken, boerenwerk. Boerenwerk. Boerenwerk, van alles gedaan. Ja. Stallen schoon houden. Als... Zeg wel eens uh, veel werk wat ik daar deed, had met uh, stroom te maken. Ja. de koeienborstelen, staten wassen noem maar, ja. karne deed ik ook één keer bij me karne, karne. Ja. dat was vieze werk dan het werk bij die spijtkassen ja, ja dat was het zeker ja. de omstandigheden waaronder we daar woonden waren wel heel primitief er was geen gas, geen elektrisch geen water en het water wat we dan enigszins wat nog hadden dat was regenwater maar die put was ook wel eens leeg en bovendien dat was allemaal vies water wat erin zat want het ja. Als je dat in een glas deed, dan leefde dat. Dus dat kon je alleen maar gebruiken als je ging koken. Uh, als we in het, in het veld aan het werk waren, we het dorst, dan gingen we naar een slootje toe. En dat deden we zo. Was Even kijken smerig, of het levens dat, dat is. Slootwater. Was dat zo'n smerig water? Nee, dat smerig nee. water was schoon. Dat was maar was. er werden geen chemicaliën gebruikt. Hoor. Ja, ja. Dus je kon, zo, kon je gewoon drinken. Mm -hmm. ja. Heeft ja. u, behalve dat u je uh, natuurlijk ondergedocht, wat maar vrij angstig lijkt, want u zit het zo te vertellen van oh ja, dit is, ja. maar het lijkt me angstig ja. nou, als je je ja, voortdurend het... moet verstoppen ja. en weten wat ja. er boven je hoofd hangt als ja, uh, als je ja, gepakt ja. wordt. Ja. Uh, maar heeft u verder uh, want u zat waar waar was die boerderij in. En, uh, Gemeente volgen onder stadje Sloten. Tussen Sloten en Lemmer in, daar ergens. Heeft u daar ook daar nog andere dingen gemerkt, van dat er oorlog was? Of zat u zo ja, geïsoleerd? Van, nee, nee, nee. Bij ons in de buurt was een uh, VE-raketinstallatie. Uh, in in Wickel, Zo Zo'n mm. poosje. Eindje. Hemelsbreed, maar zei 10-15 vijftien kilometer verder. En daar zagen we dus, met veel gedonder gingen die dingen in de lucht in. En die bleven dan even staan. Ja. En dan kozen ze een richting. Maar er viel ook al zeer naar beneden. Ja. En dan trilden de ruiten bij ons. Ja, ja, ja. Kon je de oorlog volgen? Was er een radio? Was nee, nee, er contact nee, nee, met de buitenwereld? Nee, nee, nee. Niks? De krant die mee werd gebracht door de melkvader. De melkvader kwam iedere dag met zijn grote boot. Een ijzeren boot. Met grote bruine zeilen. Die haalde de melk op. Die bussen die werden dan in die boot gezet. Aan de zijkant. Met een ketting eromheen. Want dat boodschap aan beide kanten. En dat was het enige bron. Plus dat er één keer in de week kwam de kruidenier langs. Daar kon je dus bij alles van bestellen. En die brachten de spullen rond. Onder andere tabak. Ja. En dat was op de duur normaal 40 gram. Dat was een half pakje check. Dat werd door de midden gesneden. Oh, Zo ja. erop. Ja, dat ja. Half pakje checken. Pakkeen. Je hebt daar de hongerwinter ook. Ja, maar daar hadden wij geen last Hadden jullie geen last van, maar kwamen er geen mensen naar de boerderij toe met een poging? Uh, We lagen op... zo afgelegen, zo dat... je, kon er niet, je kon er niet eens komen. Nee. Ja, nee. nee. Uh -huh. En uh, ik heb ook veel gedaan met aan, uh, aan spinnen. Wolspinnen. Wolspinnen. Ja. ja. En dat ging dan niet om geld. Maar dat ging om de helft... Wij kregen de vachten van boeren uit de omgeving. En die ging ik dan spinnen. En een nichtje van mij deed het ook, want dat is twee spinnenwielen. En uh, de helft van die opbrengsten, van die, van die, van die uh, knotten, ja. ging naar de eigenaar van de vachten. En de rest ging erbij oh, ja. oh, ja. En daar ging mijn handel mee. De, mee de want ik kon heel goed, wij konden allebei heel goed. Heel dun garen maken. En uh, dat was wel gewild. Want de meeste spinners, die deden een sokkengaren. Je in ze, dat schiet op, want ik kan wel kluiten. Zou je het nog kunnen? Ik denk het wel. Ja, ja. ja dat verleden niet maar meer. Verleden Hoe lang heeft u, heeft u verder tot het einde van de oorlog ondergedoken gezeten? Ja, we hebben daar, en toen de bevrijding kwam, hoorden wij dat pas de volgende dag. Want we hadden geen, geen radio. En, ze kwamen er toch niet omroepen, dat kwam nee, niet, dus de nee, volgende nee. dag. De volgende dag kwam de, de melkvader en hebben We zijn vrij. Ja. En mag He? ik vragen, want u zei ja eigenlijk, die, bij die spaarkassen, dat was niet zo vies vuil werk. Nee, nee. Wat was de reden waarom u dan toch uh, weg, weg en onderduik? Was het toch wel... Ja, nou, ook wel wat angst. Angst. Angst, ja. Ja. Ja. ja. ja dat speelde wel woord... een rol, ja. Een angst waarvoor, vooral voor wat er ja, in Duitsland... Voor, ja, en ja, die bombardementen waren natuurlijk ja. ook niet niks, want uh, ja, ja, er nee. viel nogal wat. Dat kan, maar. Ja. Dat de Market waar we mee begonnen zijn, daar, daar heb je toch wat van meegekregen daar in dat onderduikadres? Eh, daar hoor je niet veel van. Maar, maar die krant, die schrijft... Ja, de krant wel. Ja, dat volgen we natuurlijk wel. Maar ja. het is allemaal ver van ons bed. Hè? Ver van het bed. Ja. Ja, ja. En dat waren natuurlijk kranten die door Duits, zeg maar, de Duitsers werden gecensureerd. Er ja. ja. ja. stond dus hoogste zin ja. dat ze de Amerikanen een klap hadden gegeven. Het allerlaatste wat ik meegemaakt heb van de oorlog was dat men in de buurt van Jouden... Daar stonden de Engelsen en die schoten dwars over het land heen naar Lemmer. En die kwamen daar over ons grondgebied heen, lekker het we zeggen. En die hoor je, en dan zaten we in de vette zuidbarsten. <laughs> ja. ja. ja. ja. Verder heb ik al oorlogshandelingen dus niet veel uh, nee. gemerkt. Nee, nee. nee. Ja, het werd ook gevochten inderdaad in Brabant, Arnhem, ja, Nijmegen en goed, het Rotterdam en zo ja, ja, daar was een groot slagveld geweest. Dat is, ja, ja. Ja. ik denk ja. naar na Normandie Brabant plus dat stukje Nijmegen, Arnhem niet ja, te vergeten, ja, ja. dat het een enorm slagveld is ja. geweest ja, ja, ja, waar ik vooral nou, verhalen voor gehoord heb, dat is van mijn ouders, de bombardementen, 7. het begin van de oorlog, ja. de, de bombardementen ja. van Rotterdam, die hebben ja. zij heel bewust meegemaakt. Ja. En de oorlogsweerder. Zij zaten er ertussen, Lucie. Er, mijn ja, vader ja. Die heeft ertussen gelopen, ja, die, goed, heeft, ja. die is, heeft uw leeftijd, die was ook 17 jaar, ja. Ja. en die heeft, dat vertelde hij dan, ja. tussen de bombardementen, ja, mensen uit redden. hij was bij een ziekenhuis en zoveel mogelijk mensen uit die ziekenhuis en niet weten wat er gebeurt. Hij zegt, we hebben op de daken zitten kijken. Van, oh, kijk, eens, is vliegtuig. Ja. En ze waren ook tamelijk naïef, heb ja. ik begrepen. Ja, als ze het nooit meegemaakt hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Hetzelfde zouden maar wij ook doen. De Waarom? was in Eindhoven, het Market Garden ook. Want daar kwamen de Duitse lichtkorrels werden gehoord Die avond van de 19e uh, september. september. 8 of was ja. donker, precies. Stel uit het dus niet, want we hadden midden-Europese tijd. Daar nee, werden allemaal lichtkogels. Iedereen begon te jagen, Jongens, jongens, schitterend, schitterend ja, vuurwerk. Uh, vuurwerk, ja. Uh, vuurwerk voor de dwein. Ja, hier. Ja. Totdat mensen riepen: ja. lichtkogels, lichtkogels, weg, kelders in. Ja. We is meer al gewaarschuwd voor Duitse aanvallen. Ja. Er ging al gerucht op straat, ondergrond, zijn, mensen gaan die binnenstad uit, gaan die binnenstad uit. Ja. Dat is gevaarlijk hier. Ja. is dat nou de laatste veteranen zo deelnemen aan die herdenkingen? Ja. Is het uh, nou. Volgend jaar geen herdenking meer. Is het nou afgelopen of nee, gaat dat door? Dat het gaat door. Bescheiden, bescheiden schaal. Ja. Bescheiden. Bescheiden schaal. Niet nee. Ik denk nee, dat. Dus als je het over het op specifieke plekken hebt, zal het hier en daar bescheiden worden. Maar als je op wat is het 11 november naar Poppies Day in Engeland kijkt op de BBC, oh, ja. dan dan lopen de tranen uit je ogen. Maar dat is, de eerste, wereld, dat is, dat is de eerste wereld, toch? Nee meneer, dat is voor alle veteranen. Ja? Ja? dat is voor alle veteranen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat beginnen wij nou te begrijpen. Ja. In de zin dat wij dus nu een veteranendag hebben. Waar vandaag de dag de koning en vroeger met al zijn pros en contras bij aanwezig was. Maar waar die veteranen zeiden, daar doen we het. Nou, dat hebben we het niet voor gedaan. Dat is niet waar. Maar dat we geëerd worden voor het feit dat wij alles bij elkaar hele rare en goed Nederlands lullige klusjes hebben opgepland. Dat werd wel tijd in Nederland. Ja dat zal altijd. Ja. Uh, en dus ik denk dat zo'n gedenkend. Dat, dat gaat nog rustig 30, 40 jaar door. Oh, ik ja. denk dat dat ah. eigenlijk nooit op moet houden. Nee. Ja, ik bedoel wel. ik ben van ver na de oorlog. En mijn kinderen nog verder. Is het ah, ja. echt staat het in de geschiedenisboeken. En ik denk door die, die verhalen. Dat je je bewust bent wat vrijheid betekent. Ja. Hè, democratie. En vri ja. Het is voor ons zo vanzelfsprekend. Ja. Maar ja. dat is het niet. Nee, nee, en door die verhalen besef je toch... van, bij, van ja. jeden, ja. Ja, ja. Want u had het begin over, van als je dan om een gebied komt... ik weet er ik ooit met mijn kinderen in Westerbork waren... en ja. ik had er ook een heel beklemmend gevoel. Nou, ik uh, bedoel, wat heb ik verder... ik ken de oorlog Godzijdank alleen maar van verhalen. Nou oh ja, vrede en veiligheid ja. uh, is voor ons eigenlijk Dat ook is... niet meer vanzelfsprekend. Uh, want uh, als je naar Rusland kijkt, Oekraïne, wat daar gebeurt. Ja. Naar Naïs, wat, wat ja. daar gebeurt. Oh, nou, nou, overal, kijk... Uh, wat had, zegt de pauze, de derde wereldoorlog is aan de gang. Is dat, wel, dat, nee, dat, dat lijkt er in ieder geval ja, op, zegt hij. Ja, het, is ja, het is zo. Dus, uh, nou... Uh, nou wat, Daarom ja. moeten we die verhalen blijven vertellen. Ja, precies. Nou. Moeten we blijven ja, denken. Ja. Ja. De ellende schetsen ja, ja. die het ja. op de mensen ja. afroept. Piet, je hebt nog een briefje. Wou je nog wat zeggen? Ja, er zijn zoveel puntjes. Maar ik wou één ding zeggen, waar ik, waar ik nooit van gehoord heb in de, in de publiciteit. Ja. In september 1944 werd mijn vader nog van de straat afgehaald. Met een heleboel andere mannen. Ja. En die werden naar de veemarkt gestuurd. En die zijn de hele dag in, de, in die hokjes geweest waar overdag de schapen staan. En die werden s'nachts, s'avonds in veewagens naar Drenthe gebracht. Om putje te scheppen. Puntje putje te scheppen. Ja. ja. We, tankgraaf. Ja, ja. tankgraaf. Ja, dat, ja. Ja. Dat, dat gebeurde ja. zijn er ja. ook hoor. Ja. Ja. En die zijn er drie maanden geweest. Ja. En die sliepen allemaal in de stro. Oh. Okay. Mijn, uh, mijn zus, ik heb er even al op gebeld. Die was een twee jaar jonger dan ik. Die ging daar op een fiets naartoe met kussenbanden eromheen. Nou, dat is een hele uitfiets van, ja. van van naar dus gieten. Ja. Ja. met om wat voedsel te brengen voor mijn vader, want mijn, mijn moeder die was zo bezorgd voor die man. Ja, ja, ja. Want die had een, hij had een maakwal. Hij, mm -hmm. hij is na drie maanden zijn die mannen teruggekomen en ze zaten allemaal onder de Oh ja. Ja, ja, en toen uh, mijn moeder zegt wel, ze heb ik me zo diep geschaamd, zegt ze. Want oh. we moesten ons allemaal laten zuiveren. Ja. En we stonden al die mannen en vrouwen stonden allemaal naakt bij elkaar. Oh, ja. Oh ja, ja, het schouder, en mijn schouder. vader was gewoon boven de ja. Ze schamen me zich niet. Ja, ja, ja, ja. Alle kleren uit, schone ja. kleren. Nou, maar eerst even helemaal in de troep. Ja. Van die je, kleine dingetjes. Ja, ja nee, hij nee, de scheurt. Nee. Ja. Maar jij en je onderduikadres, vertelde je vrijdag, kreeg ik Ik kreeg difteritis, ja. Ja, we liepen onder water. En daar moesten we pompen. En daar sta je dan eigenlijk dag en nacht aan. Je had een kattenkop te pompen. Ja. Eh, om het erf droog te houden. En vandaar defteritis. En toen lagen ja. we met z'n vieren in het boerderijtje... met een bijna een meter water om ons heen... Ja. ziekte zijn. En ziekte. Zonder medicijnen. Ja. En de huisarts kwam, dat laatste moet je ook nog even vertellen. Ja, toen kwam de die huisarts toe. en die ging toen door het trapgat naar beneden... En toen hij bijna naar beneden was, ik zag zo'n grijze hoofd. Er toch, zei, je moet maar op God vertrouwen, zei hij. Goed zo. Ja. Nou, dat nou, Je moet maar op God vertrouwen. Prachtig huisarts. Nou, dat waren stichtelijke woorden. Ja. En uh, misschien moeten we met deze stichtelijke woorden ja. Ja. deze Godse kringen beëindigen. Ja. Uh, nou, we hebben dus gesproken met Piet Nijholt. Hoe ben je hier in Goorland terechtgekomen? Uh, zeg dat nog even snel. Uh, met de trein. Uh, <lacht> nou, <Ja. lacht> ik... Uh, ik heb bij de belastingdienst gewerkt. Bij de En dan gewerkt. ga je zwerven. En dan ga je zwerven. En zo dan ben ik. Uh, ik ben sorry. door het land gekomen. Nou ja, woon je al lang in Golen? Ja, al veertig jaar. Al veertig jaar. Ja. Kijk eens, kijk eens. Je bent helemaal geen gevries meer, maar Golenaar geworden. We hebben gesproken met Piet Nijholt, met uh, Louis Redelé en met uh, Cas Fromm. Heel interessante gekregen. Bedankt voor jullie komst. en uh, nou, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.